De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Raphael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Vijfde deel, Madame Royale. Was het ook weer? Florence de la Salle heeft in Pruisen kennis gemaakt met de klokkenmaker Charles Delis. Deze vertoont zo'n grote gelijkenis met de vermoorde koningin van Frankrijk, Marie-Antoinette, dat La Salle hem probeert over te halen met hem naar Frankrijk te gaan om daar als Lodewijk de zeventiende aanspraak te gaan maken op de Franse troon. Delis stemt daarin toe en ze begeven zich op weg. Ze onderbreken hun reis in de Jura om het bezoek te gaan brengen aan de boerderij Passavant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 Hoe hij als monseigneur Le Dauphin eerst burger Capet werd... en toen monsieur Delis en op een boerderij in de Jura Passavant werkte... en daarna als klokkenmaker in de lok. Klokkenmaker? en geen smaak voor een prins. Erfelijkheid, denk ik. Weet je niet meer dat Lodewijk XVI voor zijn plezier slotenmaker was? En het boerenwerk? Van wie heeft hij dat overgenomen? Dat werd hem opgedrongen uit pure nood. Wat hm. heeft die koning in het zweet zijn en en broodverdienend een prachtig voorbeeld gegeven...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 Maar daarmee is voor mij de zaak niet afgedaan. Ik voel het als mijn plicht voor u in de brecht te springen. En ik zal dat doen. Alleen om u niet desillusie te besparen. Uw gehoorzame dienaar, mademoiselle. Monsieur Delis. Monsieur de dus zo heeft haast. Laat hem gaan. Hij is dom en kwaadaardig.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 Ik heb u een ernstige mededeling te doen, monsieur Le Duc. De marquise de Sceau so heeft tegenover mademoiselle Pauline zijn twijfel uitgesproken jegens mijn persoon. Dan moet hij van zijn waling bekeerd worden en wel dadelijk. Wat bedoel je daarmee? We moeten ingrijpen voor hij naar de Tuileries zal gaan met een verhaal dat heel wat opschudding zal baren en ons in de gevangenis zal brengen. Heus, monsieur de la salle, u maakt zich schuldig aan een kortzichtigheid die mij en een man als u verbaast. Zullen wij gaan zitten?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 Oevraar is natuurlijk onze man. Oh nee, dat niet. Niet Oeuvreur. Maar majesteit, ik weet niemand zo bedreven in de financiën als Oeuvreur. Hij kan wonderen doen. Oeuvreur is de man geweest die de opkomst van Bonaparte mogelijk heeft gemaakt... door 10 miljoen in de lege schatjes te starten. En ook nu weer is de praal van de Bourbonse restauratie mogelijk geworden... door de financiële hulp van Oeuvreur. En ongetwijfeld zorgde hij er wel voor dat hij rijkelijk beloond werd. Maar natuurlijk. Bent u niet van mening, monsieur, dat de mannen die u op uw troon helpen... enige beloning verdienen?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 die ik u nooit gebracht zou hebben als ik het niet eens zou zijn geweest met de opstelling. Gelooft u mij, deze brief zal uw zuster heel beslist hier brengen. Monseigneur, haar koninklijke hoogheid madame la duchesse d'Angoulême en haar hofdame madame de Brèze.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 Madame Royale was het vijfde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning, na de gelijknamige roman van Raphaël Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller, Harry Bronk. Florence de La Salle, Paul van der Lek. Charles Delis, Hans Karsenberg. Pauline, Corrie van der Linden. Marquise de Sou, Frans Somers, Châtenay, Han König. Paul Deen, een bediende Herman van Eelen, de Hertogin d'Angoulême, Dogi Rugani en Justine Elsbertendijk. De regie had Dick van Putten.